Van mond tot mond, de hele wereld rond. Zo'n kleine munt, Graag, Er Daar is een slager eruit, een aardig liedje. Een nieuwe slager gaat opstaan. De hele wereld rond, zo'n kleine muzikale graag Er is een slaker uit, een aardig liedje Een nieuwe slaker gaat opstaan